1 uur, ook Thijssen met het NOS-journaal. In het zuiden van Afghanistan heeft een man in een Afghaans politieuniform... een NAVO-militair doodgeschoten. Welke nationaliteit het slachtoffer heeft, is niet bekendgemaakt.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 Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk. En Jan Roos. En welkom terug bij Echte Janne, de radio show van Pound. Ik ben Jan Roos. Ik ben Jan Heemskerk. En beeld heb je natuurlijk op echtejanne.nl. Ik heb Twitter als Echte Janne. Je kunt straks gratis bellen met 0800 1121 voor wat de geleuter en de stelling van vanavond is... Nederlanders moeten eens ophouden met zeiken over het weer. Maar nu eerst, Jan. Ja, Kees Verhoeven is de man die we straks mogen feliciteren met een mooi succes. Als de pittige campagne-strategie zetels en een speelfunctie oplevert in de coalitiebesprekingen na 12 september. We praten nog één keer door met onze hoofdgast vanavond. Kees Verhoeven van D66. Zo Kees, uh, die stelling dat is een, uh, niet echt een hele goede stelling. Dat geef ik eerlijk toe. Maar vind je eigenlijk ook niet dat Nederlanders moeten ophouden met het gezeik over het weer? Uh, nou... Het is wel zo dat het vandaag en gisteren schitterend weer was. Ja. Het weer waar we met z'n allen elk jaar uh, duizend Onlopende kilometer naar, naar, naar Frankrijk of Spanje voor rijden. Om um, um, een paar weken lekker weer te hebben. En nu heb je toch wel weer veel mensen die zeiden... Poep, poep, poep, wat is het warm. Maar... Uh, Weet je, een beetje zeiken over het weer is helemaal niet zo gek. Een beetje zeiken over het weer hoort er een beetje bij. En je kan beter over het weer zeiken dan over andere an dingen. Dus ik denk dat ik de stelling uh, negatief uh, uh, beoordeel vanavond. <lacht> nee, ja. Laat, laat ja. we maar Snap gewoon ik niks een, van. een beetje zeiken over het weer. Het hoort er gewoon bij. Maar dit is, dit is toch juist onderdeel van, van het vergif van het cynisme... wat in onze aderen stroomt. Namelijk dat we de hele zomer lopen te zeiken voor mooi weer. Is mooi weer gaan we lopen te zeiken dat het te warm is. En dat, dat, dat, dat gaat door de maatschappij, Kees. Nou... Zou het zo erg zijn? Ik denk dat Nederlanders nou. helemaal niet zulke zeikers zijn, alhoewel het wordt gezegd. Oh, oh oké. Okay. Nou, hier komen nou, we naar. Nou. Ja, en dan van een de beetje avond. over het weer zeiken. Dat moet gewoon kunnen. Jij bent dus gewoon. Wij weten nu zeker dat uh, uh, D66 het gevoel met de bevolking. Totaal wij. Dat we wel bezeten is van een machtig optimisme. ook. Oké. Nou, inderdaad, zijn een machtig optimisme. zeiklappen... Ja, maar wel. Ik ken geen volk, echt, in heel de wereld... Dat zoveel zo van zeiken. Wat een zeikers. Oof. Over zeiken echt. gesproken. <laughs> Ik vind de zeiken stiekem ook wel leuk, want je, je gebruikt het woord te pas en te onpas nu. Ja. Met, een grote, met een grote glimlach op je gezicht. Ja, De nationale zeikshow <laughs> oh. is ja. het natuurlijk ook. Maar we gaan even over iets anders zeiken, waar ja. heel Nederland over zeikt, behalve de aanhang van D66. En dat is Europe. Europa. Uh, oh. Jullie zijn onwaarschijnlijk eurofiel? Nee. Nou, hey. We, zijn, we zijn een pro-Europese partij... Hey. die niet weglopen... en niet wegkijken uit Europa. onwaarschijnlijk nou, eurofiel... Kees, is weer Kees, een Kees. beetje zo'n uitgegrooting. Jullie zijn nu een heel klein beetje voorzichtig... een beetje aan het mopperen over dat Straatsburg... Is een beetje duur en dat we ook heus wel zelf... hier nog wat dingen kunnen beslissen in Nederland. Een hmm. beetje om, de, om, om, de, om, om het electoraat te passiveren. Ja. Maar natuurlijk zijn jullie wel rabiaat eurofiel. We zijn echt we zijn een pro-Europese partij. Maar... Niet omdat het leuk is om een pro-Europese partij te zijn. Oh, er zijn een aantal dingen aan de hand. Nee, even heel kort. <laughs> uh, landen als Griekenland, Spanje, allerlei Tuigen. banken in Europa... hebben allemaal problemen. Ja. Allemaal geld, allemaal risico's genomen en niet allemaal schulden. De grootste problemen, Kees. En ja, dat zijn wel onze problemen. Want onze banken en onze pensioenfondsen hebben al die waardepapieren van die landen die schulden hebben. Dus het is ook ons probleem. En we kunnen ja. twee dingen doen. Ja. We kunnen weglopen en stoere taal doen. Zeggen, ja, we gaan uit de euro, we gaan uit de EU. En doen alsof we dan niks aan nou, En we kunnen eruitzagen. zeggen, we gaan Europa zodanig organiseren dat we die problemen op kunnen lossen. Maar diezelfde Griekse, en dat is wat wij zeggen. Griekse banken... Dus is eigenlijk ook. zeggen we alleen maar... We willen de problemen oplossen die we met z'n allen kunnen oplossen in Europa, in plaats van weglopen. Nou, maar, dat lijkt me vrij logisch. Het is toch duidelijk dat uh, Griekenland niet gered kan worden, ondanks alle miljarden die er al in zijn gepompt? Dat wordt nog steeds duidelijker. Dat zelfs uh, bij de, bij de, bij de, binnen de Tweede Kamer, bij verschillende partijen, zelfs bij de PvdA, nu al wordt gezegd van, ja, uh, mogelijk kan Griekenland er wel uit, terwijl dat niet te bespreken was. Dus een klein, wat, wat 3% van, van, de economische, mm -hmm. uh, van Euro, uh, Europa economisch is Griekenland. Ja, dat is een klein, heel klein, klein deel. En die kunnen we niet redden. Hoe ga je dat dan met Spanje doen? En met die Spaanse banken waar je het over hebt. Mm -hmm. die, die, die, die geven uh, de, de voetbalclubs daar... Uh, de miljarden schuld die ze daar hebben, die, die schelden ze kwijt. Ja, maar dat en dan is kunnen precies... wij het aanv aanvullen. Ja, doei doei. Dat, dat, nee, niks. Doei doei. Dus dat willen we helemaal niet aanvullen. Oh. Ten eerste geven we geen geld, maar staan we garant voor geld. Ten tweede maken we hele duidelijke afspraken. Weet je dat Griekenland? Maar we krijgen het veel geld terug... meer, weet je dat Griekenland er op dit moment veel meer bezuinigd heeft dan, uh, dan wij in Nederland doen. Wist je dat het ja, echt op dit nodig. moment niet heel leuk is om in Griekenland? Dus die nee, Grieken liggen lekker aan de strand. Nee, en waar nee, geld niet. over is. Maar omvind. ze hebben daar de boel, uh, ze hebben de de boel voor de gek jaren, jaren gehouden. Besoden, ze de boel voor de gek gehouden, ja. En daarom zeggen wij: laat Europa, de, de Europese Unie, nou heel streng al die landen aan afspraken kunnen houden. Dan kunnen we de boel geleidelijk weer op orde krijgen. Maar wat dat, ik net zei. Dat is goedkoper dan eruit stappen en honderden miljarden verlies leiden. doordat Griekenland volledig failliet gaat. De kans dat en Griekenland failliet gaat is nog steeds die groot, bezig, niet groter dan het ooit ja. was. Terwijl er al geloof ik 150 miljard euro in zit, zo niet meer. En het is een heel klein economietje wat we dus niet kunnen redden. Dus als Spanje komt of Italië... Dan is het sowieso en per definitie onmogelijk. Ja, is het dan niet handig om dan te zeggen van... nou, als we dat kleine stinkende Griekenlandje al niet kunnen redden... dan moeten we toch iets anders gaan doen dan alleen maar... Kees gaan pompen. Misschien en we het geld van proces. Griekenland... krijgen we niet terug. Dat, daar ben je toch ook... Van, uh, mee over eens. Uh, uh, een groot deel van het geld van Griekenland... de garantstelling voor, uh, voor, het, voor het geld van Griekenland... zullen we wel terugkrijgen. Het zal alleen heel lang duren. En wat er met Spanje en Italië aan de hand... is van een totaal andere orde. Hè. Spanje en Italië zijn landen die gewoon economische kracht hebben. Die hebben goede bedrijven. Alleen ze hebben inderdaad ook die huizenmarkt in Spanje die in totaal probleem is. En Italië heeft ook nou, problemen. Maar die problemen... 60% jeugdwerkeloosheid, zo maar goed, Ja, hallo. Maar dat klopt natuurlijk ook. Dat komt omdat in, in Spanje bijvoorbeeld ze allemaal dingen nooit hebben gedaan die al lang hadden moeten gebeuren. En nu blijkt dat we allemaal op de pof hebben geleefd. En nu blijkt dat we allemaal wat in moeten leveren. Dat gebeurt nu ook in die landen. Er zijn nu ook allemaal regeringen daar echt voor aan het bezuinigen. Ja, maar wij ook. En, als we, en wij ook. Maar, ja. wat heb, wat heb, ja, maar wij bezuinigen niet omdat we, omdat we uh, garant Staan voor, uh, voor het uh, noodfonds in Europa. We bezuinigen omdat we zelf ook een economie hebben waar we 18 miljard uh, uitgeven. Nee, die miljarden staan helemaal niet op de begroting. Weet maar, je dat wel? Maar, maar, uh, wij wij hebben zelf maar het is ook nep, een zonde-economie. Het, het is nep geld. Het is, al, nee. het is nep geld. Is, uh, gewoon een garantie, het is gewoon een gigaal voor, voor zonne-geld. Het is geen, geen verzonne-geld. Het heeft natuurlijk te maken met die kapitaalmarkten. Nodig staan, dan gaat de rente weer en stel nou dat ze het nodig hebben. Dan nemen ze we een greep ja. uit, die, uit die kas. Ja. En dan zijn, dan zijn we dat geld toch kwijt? Of ben ik nou een gek? Er zijn twee scenario's. We kunnen zeggen, we, gaan, uh, uh, we stoppen ermee. We geven geen geld meer. Ja. Dan vallen landen om. Ja. Griekenland als eerste. Ja. Maar uh, dan heb je kans dat ook andere landen omvallen. En dan uh, heeft Nederland met alle uh, uh, financiële instellingen... die al die obligaties uit, uh, uit, uit Spanje en uit Italië hebben, hebben... echt een megastrop. Dan kan de economie van Nederland tot 10 tot 20 procent krimpen. Ja, snap ik. Maar ja, we zijn nu... dat is scenario 1. Hey, maar we kunnen nu... ook zeggen, we houden de boel overeind. We maken keiharde afspraken met elkaar. Dat is wat D66 ook zegt... Europese afspraken, zodat Nederland zich aan die regels houdt... dus niet over maar dead body taal. Dat Spanje zich aan die afspraken... dat alle landen weer gaan bouwen aan gezonde maar... economieën... met normale pensioenleeftijd, normaal aflossen... normaal belasting betalen. En intussen, intussen, intussen beschermen wij met onze financiële garanties... tegen een, een, een, een kapitaalmarkt die anders... Nou ja, er is natuurlijk een fout in het verleden gemaakt. Ja. We hebben een fout, er is een weeffout in het verleden gemaakt. En dat is door de, een aantal landen te makkelijk toe te laten... en een aantal financiële instellingen, zoals banken... niet goed te controleren. Die fout is gemaakt... Maar Kees, is Daar is gaan er niet we niet zo... over discussiëren. Niet en zo moeten dat... nu, en we, moeten, we kunnen nu twee dingen doen. We laten de, de hele tijd over de fout blijven praten. En over het stom en we lopen weg en dan is het goed. Onzin. En we kunnen zeggen, het zal een lange weg worden. Het zal een moeilijke weg worden. Maar dan gaan we dat doen en dan gaan we het oplossen. Maar heel... nou, Dan is D66 inderdaad de partij die misschien optimistisch is... maar ook realistisch en zegt, ja, we gaan het oplossen. Maar heel veel mensen die verzuipen tijdens het redden van een drinkeling. Ben jij niet bang dat we verzuipen tijdens het redden van een drinkeling? We zullen goed moeten blijven zwemmen. We zullen goede zwemvliezen moeten kopen. We zullen goed moeten opletten. We zullen hele goede afspraken moeten maken. We zullen elkaar vast moeten houden. Maar je gaat afspraken maken met landen die zich nog nooit... aan wat voor afspraken, tot op de dag van vandaag hebben gehouden. Hoe wil je dat dan doen? Dat is toch. Je, je hebt gezegd optimisme, dat vind ik mooi. Mm -hmm. Maar naïviteit, daar word ik nee. een beetje moe van. En helemaal als het met ons geld gebeurt. Er is, re, er is ook realisme. Er gebeurt nu wel wat in die landen. Er wordt enorm bezuinigd. De pensioenleeftijd gaat omhoog. De belasting uh, in wordt, wordt veel uh, heel erg aangescherpt. We zijn er nog lang niet. Maar het is een lange weg. Maar nogmaals, je kunt ook zeggen. Laat maar om donderen die boel. En Nederland wordt een soort Zwitserland. En uh, hartstikke mooi. En we hebben een sterke munt en zo. Geen export meer. Nee, maar er is iedereen het er wel we over eens. We... dat, ja, dat ja, maar, nee, maar Jullie, jullie doen net dus. alsof het ook nog wel een nou, lekker nee, idee is om ermee te stoppen. Ik zie dat dat er is... lekker klinkt. Maar wat, wat uiteindelijk gewoon... Ik zeg niet dat je eruit moet stappen. Ik zeg alleen dat je niet naïef een drenkeling moet gaan redden. En dan ook verzuipen. En dan tegen je bevolking zeggen van... Ja, we hebben toch geprobeerd, Grieken. Maar we zijn nu met z'n allen naar de kloten. Dat hoor ik. Weet je, daar is niet een drenkeling die geïsoleerd in het water ligt en die je lekker kan laten stikken. Dat is een drenkeling die aan jou vastzit door allerlei financiële koppelingen die er in de afgelopen tientallen jaren gemaakt zijn. Wij hebben heel veel Grieks geld, om het zo maar te zeggen. We hebben heel veel Spaans geld. We zijn nou eenmaal met z'n allen helemaal aan elkaar verweven geraakt. Dus moeten we het samen oplossen. Dus we zijn niet in de zin van uh, pro-Europees omdat dat zo leuk is. Nee, we zien gewoon Europa als de manier om het op te lossen. En dan moet je dus wel hele harde afspraken maken en die naleven. En die naleving, ja, daar heb je gelijk. Ik bedoel, de Grieken en, hebben ons voor de gek gehouden. Hoe zei jij in de staatkundige vorming van Europa dan? En politieke worden, Unie. Ja, moet het een politieke Unie worden? Kijk, we moeten nu eerst zorgen... dat we die financiële problemen oplossen. Dus nou, dat, dus dat verscherpt de toezicht. Uh, die afspraken keihard nakomen. En uiteindelijk zul je uh, uh, zien dat... nu is het alleen maar verdeeldheid. Uh, uh, Merkel en... Hollande. die hebben met elkaar allemaal... van die, van die kinderzinnen elke keer halve oplossingen waardoor het probleem maar niet opgelost wordt. Als je echt leiderschap wil hebben... moet je gekozen leiders hebben... die ook weggestuurd kunnen worden. Nou... Wij willen dus uiteindelijk, als we de boel op orde hebben... willen wij ervoor zorgen dat jij en ik een leider kunnen kiezen... die de problemen van Europa kan oplossen. Oh, uiteindelijk krijgen we een democratisch Europa. uiteindelijk ook kunnen wegsturen als het niet functioneert. En nu worden we geregeerd door banken en technocraten. En zitten er allemaal bij en moeten onze politici allemaal halven. Dus wij willen uiteindelijk ervoor zorgen... dat mensen het weer voor het zeggen krijgen van in Europa. Banken. Ja. Die banken, die commerciële bedrijven, die banken, die worden toch juist gered door politici? Nee, maar je hebt ook de Europese Centrale Bank. Dat zijn geen gekozen mensen. Dat zijn gewoon uh, mensen op hoge posities die heel belangrijke beslissingen nemen. En wij zeggen, uiteindelijk moeten politici beslissingen nemen. Nou, we hebben over de wetgeving niet, niet zodanig. Dat, dus dat, uiteindelijk, en, kijk, dat is waarom het leuk is. Het, kijk, als, als, als jij mij een slechte politicus vindt, dan stem je niet op me. En als heel veel mensen dat niet doen, nou, dan zijn we over een tijdje van Kees Verhoeven af. Zo zou het in Europa ook moeten zijn. Als je op een gegeven moment leiders hebt die niet functioneren, moet je ze weg kunnen sturen. Nu kun je dat niet. Maar kijk, uh, we hebben een klein landje, Nederland. Ja. En, maar uh, altijd veel invloed gehad in Europa. Zeker. Maar ja, als en je... heel veel geld en voordeel verdient met Europa. Ja, dat maar, wil ik even ja, eens in over zeggen, dan maar, mag jij weer. Maar. Wij verdienen elk jaar een maandsalaris door de interne Europese markt waar wij, waar wij naar exporteren. Dus ja, al dat geld wat we wat, wat, wat nee, daarmee begrepen. verdienen is ook van belang. Hè? Wij zijn een exportland. En dat is niet alleen maar voor de mensen die het verkopen. Het is ook voor de banen bij de bedrijven die die producten verkopen. Zeker, maar we hebben natuurlijk uh, interne politiek. Hè? Zeg maar Den Haag, waar jij nog zit. Hè? Ja. En dan heb je het over de landsgrenzen en de binnen. Ja. Ja. En dat gaat ongelooflijk traag en stroperig. Voordat je er een wet doorheen hebt. De, de, de, de, de, de generatie die het verzonnen heeft. Die maakt niet eens meer mee dat het ingevoerd wordt. Dat ook is ook, een beetje overdreven. heel ja, Politiek vrij, is helemaal nou een, een stroperig. Precies. Ja. vrouw. Ja. Nou, En wat gaan we dan doen? Dan gaan we een soort federaal stelsel van heel Europa maken. Die dus, die dus een groter dan een Romeins Rijk moeten gaan besturen. En dan zou dat niet nog stropiger gaan? Ik denk het wel. En dan <sus> hebben we ook om de haverklap... nog eens een keer verkiezingen voor heel Europa. Nou, dan moet je ze even gaan organiseren in al die landen. Dus... Is dat niet een hele grote trage logorgaan... waar geen moe van terecht komt nou ja, Ben je daar niet bang voor? Dat ik wel. Dat, <laughs> uh, dat democratie tijd kost, uh, uh, energie kost... Nee, maar, uh, maar tijd en energie kost, is een feit. Stilstand. Ja, weet nee, je. Niks. En, en nu vooruit. Ja, precies. Met de logorgaan. Nou, ik moet en, ook zeggen... Dat het daar, gaat... Nee, maar even de vraag ja. beantwoorden dan. Ja, okay. Want kijk... Als je dat zegt, dan zeg je eigenlijk van... ja, laten we helemaal maar geen democratie meer organiseren. Want het kost zoveel tijd. Nee, laten we dat maar we niet doen. Zo'n logorgaan waar, waar het om gaat, is dat je gewoon wil... dat je, uh, als je uh, samenwerkt met elkaar... en je hebt één munt... dan is het uiteindelijk ook goed als je mensen kan kiezen... die daar beslissingen over nemen. En die mensen ook kan wegsturen. Dat is wat we willen. Maar we willen niet een soort van stelsel maken. Waar, uh, het, het, het is meer, mensen moeten weer degene kunnen zijn... die beslissen wie hun leiders zijn. Dat is eigenlijk een van de dingen die D66 altijd zegt. Met wie wil je een coalitie, Kees, na 12 september? Nou, het is denk ik niet verstandig voor een campagneleider... om uh, midden in de nacht uh, nog even een vo voorkeurscoalitie te noemen. Nou, maar... maar ik zal wel zeggen wat wij willen. Wij willen een hervormingskabinet met partijen... die het aandurven om na 12 september... Echt knopen door te gaan voor Nederland. Ja, maar dus de SP, SP en Pvv, ja, nee, Pechtold, Pechtold Pvv heeft hebben wij altijd uitgesloten. Ja, SP ook dus. Nee, niet. maar Pechtold heeft het benoemd. Eh, eh, CDA, SP VfD hebben we niet VfD uitgesloten. Rechts. We hebben gezegd als de SP dit programma en deze manier van politiek bedrijven eh, houdt, dan is het onmogelijk om met ze tot zaken te komen. Ja, dus ja, ze zullen flink te inbinden. Het is al gezegd op Pechtold, op rechts CDA VVD, op links PvdA, GroenLinks heeft hij al gezegd. Dus dat is geen nieuws. Vind je dat hele hervormingsgezinde partijen? Het zijn, het zijn wel partijen met wie je vanuit... Heel traditioneel, middenkader. Nee, maar kijk, je kunt bijvoorbeeld CDA en, en PvdA... Ik kan er uh, van alles over zeggen wat niet zo positief is. Maar het zijn partijen die wel op zich uh, het aandurven om nu de grote stappen te ja, zetten. En die willen En, en dat vooruit? is nodig. Dus uh, wij zullen de partners zoeken met wie we inderdaad Nederland weer in beweging kunnen krijgen. Hoe groot gaan jullie worden? Nou ja, we staan nu in de peilingen zo rond de 15, 16. Dus wat mij betreft nog een paar erbij. Vind je het ook jammer dat Boris van der Ham weg moest? Van Alexander Pechtold? Nou, ik vind het jammer dat Boris van der Ham weg is. Nee, hij moest uh, weg. Nee, dat is, dat is ook weer een verhaal wat ik vandaag op, op, op een... Uh, ik, ik zag een tweet van de dagelijkse standaard... waar zo'n verhaaltje op stond... met dan weer de bij van bronnen binnen te... Uh, Boris heeft een prachtige uh, politieke carrière gehad. Het is echt jammer dat hij weg is. Zeker weten, want een gozer. Nou En een hele goede politicus. Dat dacht ik je. Uh, dat, dat is echt zo. Ik heb in twee jaar tijd uh, veel gezien van hem. Wat, waarvan ik dacht, nou, daar kan ik nog uh, mijn petje voor afnemen. Hele goede politicus. Maar iemand die na tien jaar zegt, van ja, ik wil wel eens een keer wat anders. Ja, gelijk ook trouwens. En uh, ik denk dat Alexander uh, net zo jammer vindt dat hij weg is als, uh, als, als de rest van de fractie. Maar ik, ik hoop echt dat Boris uh, uh, niet nu uh, zeg maar weggezet wordt als iemand die weg moest. Nee, hij heeft na tien jaar gezegd, ik ga gewoon eens wat anders doen met mijn, me. uh, met mijn carrière. Laten we eindigen met een positieve noot. Okay. Vind je dat niet een goed idee? Ik, ben, ik zit aanloos in spanning te wachten wat je gaat zeggen. Nee, want omdat Kees zegt, ik ben een positief mens en van een positieve partij. Kees, komt het allemaal nog goed? Zeker, ik heb er alle vertrouwen in. Nou, kijk, hartstikke idee. Dat is toch <lacht> lekker? was <lacht> dit jouw uitsmijter voor vanavond. Ja, ik, ik, mooi, ik, nee. ik, ja mooi bedankt. Nou, wel. Ja, ik, er zit ja. een diepte in en een timbre, <lacht> nou, wat ik zelden van je verneem. Nee, maar het is toch fijn om te weten dat het allemaal goed komt? Want er wordt veel doen. Scenario's geschreven. Nou heeft de, de, de, dat was ook de reden. Uh, Alexander heeft vandaag uh, op Lowlands dat verhaal gehouden. En een van de, de strekken van het verhaal was eigenlijk, van, jongens, het ziet er eigenlijk. Nou, hè, we hebben het net over Europa gehad en over keuzes en over de verdeeldheid in de politiek en stilstand. Het ziet er niet altijd even lekker uit. Maar het verhaal van Alexander was een beetje, van, jongens, als we nou gewoon met z'n allen die schouders eronder zetten. dan kan het heel wat worden. Nou, in die zin denk ik dat het goed komt. Helemaal goed. Keef, hoeveel ontzettend bedankt uh, dat je hier bij ons Graag aanwezig gedaan. was. We Dra gaan nu even een, uh, een potje sporten. Ja, nee, wij gaan het dit seizoen heel anders doen. Meer opinie gaan we krijgen, meer vakmanschap en vooral veel minder roos aan het woord, dames en heren, ruim baan voor het idol. Onze Mart, onze sportguru, Leo Driesen. Sporten ah. met Leo. Ah. Leo Driesen. Ah, een hele goede nacht, uh, Leo Driesen. Ja heren, ik, uh, ik hoor zojuist uh, de manier waarop jullie menen dat het uh, voortaan uh, zal moeten gaan. Maar uh, daar hebben we toch niet echt over overlegd volgens oh, het mij. Oh, ik dacht je als vorige week had gezegd. We ja. hebben veel te veel tegen oh. jou praten. En en dit, zei jij zei hij quote, dit seizoen gaan we het heel anders doen. Ja. ja. Maar, maar dus. heb ik daar uh, details bij genoemd? Ja, zullen? wel een paar. In ieder geval kwam oh. het er een beetje op neer... of wij ons iets minder met de inhoud van deze rubriek wilden bemoeien... dat jij wat, wat rustiger kon uitweiden... over wat jou nou zo had bezig gehouden aan het voetbal. Dus ik dacht eigenlijk, nou ja... Vertel goed. het maar, bedoelen we eigenlijk. Ja, ja. ja. Oh, dus jullie gaan je verder gewoon helemaal niet meer op uh, dit ge doorgaans geweldige item voorbereiden. Dus, jawel, jawel. Dus, dan du oh, moet het ik zo... het allemaal doen. Nee, dus? helemaal niet. Ik had bijvoorbeeld oh. een hele leuke openingsvraag. Nou, zeg dat Telstar, doe die even leuk mee in de subtop. Vind je dat een leuke, leuke opening? Ik weet het, Leo van Telstar. Ja, dat is wel een goede opening, ja. ja. Nou, doe nou maar even, Leo. Doe maar. <lacht> nou ja, wat natuurlijk het meest opmerkelijke is, dat bij, bij de, de, de heren van de, van de pers. Er zal ongelooflijk veel ophef uh, gemaakt worden uh, over het feit dat Arsenal uh, Som kwijt is en van Persie kwijt is. Maar de meest belangrijke spits die ze zal maar laten lopen, dat is Reese Murphy. Die speelt nu bij Telstra en heeft uh, heel veel gescoord in de voorbereiding. Twee beslissende voorslagen afgelopen vrijdag. Kortom, die is binnenkort weg. Kan uh, van Persie makkelijk laten lopen, maar uh, Murphy had hij moeten houden. Maar ja, die hebben wij nu lekker. Maar die is dus binnenkort weg. Ja, dat denk ik ook, ja. Nee, maar dat vind ik niet erg. Als je in die, die, die regio dan van het voetbal zit. Misschien vindt Leo dat ook wel, hè. Dat je dan gewoon geniet van tijdelijke opleving. En dan weet je dat ze weer weggaan. Maar ze hebben het toch wel mooi ja, even Ja, maar tijdelijk in de vorm van twee weken. Dat is, ja. Oh, nou, Leo, dat vind nou, je wel. Dat je is best bij ons wel heel wat, hoor. Ja, toch. Hé, hey Leo, die buurt. Nou, dat is toch ook wat, hè. Die, die, die, die, nou, ja, voetbal, oh, voetballer. Die gaan dan een week naar Manchester United, zeg. Ja, ik dacht eerst nog even dat uh, Ferguson, want die uh, spreekt uh, doorgaans zeer onduidelijk schots. Dus zelfs voor Schot is hij moeilijk te verstaan, dat hij uh, misschien uh, Benden had uh, bedoeld, die van Arsenal. Maar het uh, schijnt echt om de buurtmunt te gaan. Uh, is een geweldig voor de jongen. Prachtig, hartstikke mooi. een grapje. Nee, dit was geen grapje. Oh. Nee, maar de, Jan die zit even te twitteren. Ja, hij maakt een grapje. Het is wel leuk. Wil je nou niet zo doen? Ik ben heel waardig aan het luisteren naar wat Leo zegt. Ja. En ik neem elk woord op als godswoord in een ouderling. Echt, ik, ik, ik heb nieuw gevonden respect Leo. voor Leo. Leo! Dankjewel Jan, daar Vier, ben ik heel blij mee. Twee 2 klop van de Belg. Nou, dat was een lekkere eerste wedstrijd van Louis, hè? Ja, ik moet wel zeggen dat ik uh, het toch genoten van die wedstrijd. Dat is, uh, uh, wat het grote voordeel was uh, van, van, uh, van, van deze partij, is dat die ook echt als een uh, oefenwedstrijd is uh, gebruikt. Louis heeft uh, van tevoren, uh, zelfs uh, een dag van tevoren, de opstelling gegeven, de wissels doorgegeven. En gezegd: we gaan het op deze manier doen. Nou, dan weet je meteen uh, de, de, hoe we ervoor staan. Dus hij uh, had natuurlijk ook op veilig kunnen spelen. En dan hadden we nog niks geweten. Nee, maar... Nu weten we wat wel en wat niet kan. Nou, dat is wel zo wel handig als je binnenkort tegen Turkije. Nou, dat wil ik zeggen. Dat ik is al best wel weten. snel, hè. Leo. Begin, ja, begin ja. september. Maar wacht even, nu weten we toch gewoon dat uh, die ontzettende, uh, ontzettende, dat ontzettende slechte EK uh, niet voor niks was. Maar dat we gewoon er helemaal geen meer van kunnen met z'n allen. Ja, ja. Dit zijn die momenten die je bedoelt, hè Leo? Zeker. Als je zegt dat we er ons iets minder mee moeten bemoeien en jou Ja, geneen. kijk, dit, dit zijn van die, zijn van die... Uh, hè, roosjes waarvan <laughs> ik denk, ach, pluk ze. Het is zo ongelooflijk kort door de bocht dat, dat het niet eens meer een bocht is. Nee, nee ik heb wel gelijk. Ik, ik vind dat nee, ja, ja. dan wel gelijk. Heeft. Nee, nee je je is het is vaak met kort door de bocht. Maar, je wel, wel gelijk. Maar wat ja. je bedoelt is natuurlijk te zeggen van ja, nee, dat denken we allemaal wel weer. We hebben lekker geëxperimenteerd. En over twee weken haalt Louis als bij toverslag het ideale elftal uit de hoek... en we vegen het terug met 4-0 de mat. Maar dan geloof ik ook niet. Nee, maar ik denk dat je het ook een beetje eerlijk bij jezelf te raden moet gaan. Toen Vergaal een dag voor de wedstrijd die opstelling bekend maakte, ik heb er niet vreemd van opgekeken. Ik dacht, ja, nou dit kan. Logische opstelling, logische wissels en laten we maar kijken wat er van komt. Nou, het resultaat is wel iets om van achter je oren te krabben. Maar onlogisch was het allemaal niet. Men zegt nu ook wel dat het een beetje populistisch is, omdat wij allemaal zeggen van, ja, die Verpersie heeft nou en een WK en een EK verkloot. Nou moet die aan een keer in, dat hij dan zegt, nou daar ben ik wel mee eens, want nou, dat wil het volk. Nee, van Persie heeft niet gespeeld afgelopen woensdag, omdat de transfer uh, naar Manchester United aanstaande was. En uh, de, uh, van grote is uitgeoefend door Arsenal op uh, het Nederlands zelf, om alsjeblieft niet te laten spelen. Stel je voor dat hij uh, geblesseerd ja. was geraakt. Het gaat om miljoenen en miljoenen. Oh, hey, ja. En bovendien, nou, Luby uh, wil uh, de, de heilige 4-3-3 terug hè. Ja, dat vind ik op zich ook helemaal niet zo slecht. Want uh, ja, het enige nadeel is. Ik denk dat je, dat je, dat je harde knopen moet uh, doorhakken. En dat je moet zeggen. Nou, Van de Vaart en Sneijder op één, uh, één middenveld, dat gaat niet meer. Ze zijn allebei uh, niet meer uh, in staat om, uh, om, om, om de, de afstanden af te leggen. die je moet, moet afleggen als je op, met zo'n middenveld speelt. En uh, ja, daar zou je dus uh, andere spelers neer moeten zetten. Maar ik vond uh, drie man voorop. met Robba aan de goede kant en Narsing aan de rechterkant. En. Uh, en, en een spits daarbij. Ja, dat vond, vond ik niet zo slecht. Nee. Vond je de dat competitie was, uh, wat aan? Was dat was jammer, anders had dat... Uh... Vond je de competitie wat aan dit weekend? Ja, een cool. uh, ik heb uh, wel gezegd Twente zou kampioen worden. Hè. Volgens mij is dat de enige ploeg die uh, nog zonder punten vermis is. Nee, He. Nee, jij zit Twente, hoor. Ja, maar ik zeg, heb je even AZ vandaag zien spelen? Ja... Het mooiste het voetbal van, uh, van het seizoen, hoor. Mag ik daarbij aantekenen dat hij dan ook wel de slechtste verdediging van het hele seizoen heb gezien? Ja, dat heb je helemaal goed, Jan. Maar je moet de Heracles een beetje tijd geven wat dat betreft. Want die hebben vier nieuwe mensen achterin. En uh, ja, ga er maar aan staan om dat allemaal weer op elkaar te laten afstemmen. Er zijn heel veel teams uh, noodgedwongen uh, die, die, die heel veel uh, moeten veranderen. Dat kan heel erg leuk zijn. Misschien dan Herenveen, moeten we de compleet nieuwe voorroede spelen. Je ziet het met Heracles, moeten we de compleet nieuwe achterroede spelen. Daarom kunnen ploegen als Pek en Willem II... Gewoon uh, allerardigste debuteren op het hoogste niveau. Willem II is uh, nog ongeslagen. Peck had uh, met een beetje geluk ook nog ongeslagen gebleven. Ja, zo slecht is het uh, uh, misschien nee. aan de nee, ene nee, kant. Aan de andere kant staat het allemaal heel dicht bij elkaar... en is het een hele leuke, makende kopje. Jawel, dat is ook zo. En het RKC bestolen zeg, hè? Uh, Nou ja, hol uitgestuurd moet worden. Ja, dat lijkt en, me wel. Ja. En, en de eerste schiet daarna nog even een vrije trap binnen. Precies, hartstikke leuk. En bij er nog één. Hetzelfde geld staan ze met lege handen daar. De, de mannen uit Waalwijk. Ja. Dat lijkt me belangrijk. Ja, ja, Jan, is, Jan, Jan, Jan het vindt het, het niet veel opzet niet leuk. Hè, die zit hier echt heel, heel, heel. Die zit poppetjes te tekenen en, en zo. Ja, Jan, uh, Jan, ik wil nog even zeggen over Van Basten. Uh, van Basten die heeft, uh, net als wat Koeman heeft gedaan, Koeman is uh, vorig seizoen herbegonnen bij Feyenoord. Op het moment dat zijn trainerscarrière een beetje op het dood voorleek te raken. En Koeman heeft als een echte ex-topsporter de handschoen opgepakt, heeft begrepen dat hij het moest doen nu, bij Feyenoord. En ik heb zomaar de indruk dat Van Basten dat bij Heerenveen op zijn manier ook doet. Ik zag hem heel fanatiek kozen langs de kant, heel boos worden toen hij gelijkmaker er kwam. En de afloop was hij wel weer helemaal typisch Van Basten, dat vond ik wel heel erg mooi. Want toen werd er naar gevraagd aan hem, uh, wat, wat vond jij nou van uh, de, de, de, dat, uh, dat er vlak voor tijd die uh, fout werden gemaakt door je achterhoede? En uh, toen ging hij dat helemaal analyseren. En toen zei hij zo: Ja, goed, het zijn ook mensen. Hey, heb je trouwens die.? Uh... heel erg mooi, minzaam klinken bij ze Had je Frankie de Boer nog eens zien naar die, na die 5-1? Ja, mooi, hè? Nou, <laughs> schreeuwen we ja, moet Hij moet wel ook dekken. Ja. Oh ja, nou, dat bleek mij, dit is een mooi bruggetje. Ja. Ik uh, kan dus nu, na nou, een week lang oefenen, en René, en Willy van den Kerkhoff uh, allebei. Nou, kom ja. op, kom maar hier. Oké, okay. uh, ik denk dat jullie het verschil niet behoren, namelijk. Nee, maar dat zou me niks verbazen. Dat was nooit al zo. Dus... Oké, okay, dan komen ze dus eigenlijk alle twee in één zin. Dat is dus het dubbel knap, hè? Een tweeling in één zin doen. Ja, doe maar. Oké. Okay. Oh, oh, nou dan wil ik, en dan wil ik, ook zo'n bril. Bril. Top, ik heb er niks aan toe te voegen. Jan? Dacht het ook niet. Ik moet zeggen, Jan, je, je hebt uh, goed ingegrepen, uh, roze is een stuk stille. dit komt alles en iedereen te ja, goede. maar dat is toch gewoon meer omdat ik... Ja, ik raak er gewoon een beetje verslag van deze opzet. Ik vind het niks. Je wil gewoon volgende nee? week weer door, door Leo heen schreven en... Leo! Leo! We gaan uh, volgende Leo! week uh, even we uh, een beetje vergaren. Leo! Hé, uh, is c er nog? <laughs> ja, die komt eraan, Leo. <laughs> Lekker! Woehoe! Bazzel! Leo bedankt! Hey. Leo! Hey. Naar Leo! Ja. Leo! Hey. Leo! Echte Janne, Jan Roos en Jan Heemskerk. Ja, ja. Een warm weekend, dat zal wel op de hormonen gespeeld hebben... Nou. ...van onze tijger, alles pakkert, onze allespakkerd, onze Martina. Elk jaar wordt Martin weer uitgenodigd. En elk jaar zeg ik dat ik niet kom. Lolens, het engste feestje van Nederland... Politiek correcte jongeren die op elkaar gepakt... heel erg love, peace en happiness spelen voor een weekendje. Want je denkt toch niet dat ze in werkelijkheid zo zijn? Ze trekken hele dure kleding aan... die er extra lekker vies en oud oud zien. Dat kopen ze zo. Die meisjes die schieren expres hun oorlogs drie dagen niet. Die jongens laten hun enge vlasnordjes staan... Ze schrobben dagenlang hun geur van deodorant en parfum van het lijf. Op Lowlands moet je namelijk naar Zweden roepen, Want als je naar Zweden roeft, laat je merken dat je met meer bezig bent dan ouderlijk vertoon. Dat jij je, je heel druk maakt over die hongerige negertjes in Afrika. Daarom schoup je je helemaal vol en rook je die zachte hash omdat je het helemaal niet eens bent met het systeem, tenminste voor dat weekend. Martin is van nature elke dag zoals die koetkinderen zich één weekend voordoen. Ik ben ontspannen, ik ben geïnteresseerd in anderen, sociaal, lief en ongewassen. Ik stink 365 dagen per jaar naar zwet, maar die nephippies. Die over die paard getilde G500 types. Die zogenaamde relaxed GroenLinks meisjes. Die zitten daar alleen maar om gezien te worden. Om de rest van die maand die stinkende baantjes om hun pozen te kunnen showen. Kijk mij nou. Ik was op die Lowlands. Nou meisje. Jij bent niet speciaal. Jij bent een meeloper, Meer niet. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Nou ja, natuurlijk ben ik wel even gaan kijken op die lolens. Want laten we eerlijk zijn. Die soefe die stinken allemaal in mijn slapenpraatjes. En dan laat Martin even zien wat echt zweten is in hun tentje. <lacht> Ja, ja, ja, de strijd gaat natuurlijk keihard tussen de SP en de VVD. En uh, god, laten we hopen dat de liberalen winnen. Maar het CDA, doet uh, feitelijk niet meer mee natuurlijk. Met een schaamman 14 zetels zijn de christendemocraten... hele kleine spelertjes in het Nederlands politieke landschap. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Raymond Knops van het CDA. Ja, goeiedag. Dag meneer Knops. Uh, meneer Knops, Mona Keizer, die heeft uh, gisteren gezegd... Dat ze Wilders totaal uitslaat, uh, uitsluit. Hoe, hoe denkt u daarover? Ja, lijkt me een logische gedachte als je ziet hoe hij is weggelopen bij de onderhandelingen in het kashuis En uh, hoezeer hij omgaat met verantwoordelijkheid. Dus uh, daar ben ik het wel mee eens, ja. Dus uh, het CDA die zegt uh, PVV, nee! Uh, PVV, uh, nee, uh, samen met het CDA inderdaad. Ja, nee, begrijp ik, dat bedoel ik ook hoor. Ja. Uh, niet die PVV, nee, nou, die, die partij... Nou, dat in elk geval de charme is. van de helderheid. Weet je dat? Dat vind ik een beetje ontbreken meneer. Knop. ze deze afgelopen week. Ik hoop dat het beter wordt. Maar we krijgen niet veel helderheid. Hè? Tel als iemand dat zegt, slik is het weer in. En, ja. dan, en, en, en, en ja. u bent nu eens helder. Dat is leuk. Het is nog ja, meer nou, helderheid? Uh, zo ben ik normaal ook. Dat probeer ik althans te zijn. Dus wat dat betreft uh, ben, ik ben benieuwd. Nou, PVV strepen door. Uh, wie sluit u nog meer uit? Nou, voor de rest sluiten wij niemand uit, dat gaat de helderheid. U, u, u, Nee, maar dat zou niet passen gezien de positie van al die andere partijen. De SP? bepaalt wie er gebeurt. Nou ja, kijk, de SP is niet een partij waar wij nu heel graag mee zouden gaan. Nee. De vraag is of wij die vraag dadelijk moeten stellen. Uh, de grootste partij neemt het voortouw en ja, de SP staat op dit moment goed voor. Ja, begrijpelijk. Maar, maar uh, een partij kan ook dusdanig je smaak niet zuimen. Dat je zegt van, nou al, al, hebben ze, al hebben ze op een gegeven moment 74 zetels... en kunnen wij met onze laatste tweeën er uh, een kabinet van maken. Maar met dat tuig gaan we niet zuimen. Nou, laten we zeggen niet uit principe, want in de oh. SP zitten wel mensen die, uh, die dicht uh, bij het volk staan, die ook een aantal heel interessante ideeën hebben. Maar ja, maar ik ken nog wel meer mensen in de geschiedenis die dicht bij het volk stonden. Ja, precies. Dus um, het oh ja? is niet de eerste keuze die, uh, die ik persoonlijk zou hebben. Absoluut niet. Maar uitsluiten dus niet? Nee, niet uitsluiten zoals met de PVV. Kijk, de PVV heeft uh, de verantwoordelijkheid kunnen nemen, heeft hem niet genomen. De SP heeft nog nooit in de regering gezeten. En als de kiezer de SP vertrouwen geeft, dan moet je altijd kijken of je tot een vergelijk kunt komen. Maar ik zeg er meteen bij: de verschillen tussen onderwijs, CDA en de SP zijn wel heel groot. Nee, in de peilingen staat u er ook nou weer niet zo voor dat we de regeringsverantwoordelijkheid meteen voor de hand ligt. Toch wel? Uh, je weet nooit hoe dat gaat. Uh, dat is de afgelopen keer ook gebleken. Uh, en ik wilde ook niet vooruitlopen. Ik bedoel, dat is ook niet, uh, niet fair. Ik bedoel, de kiezer is eerst aan zetten. Maar nee, maar nou, mag ik het dan heel even aan... onderbreken? De vorige ja. keer heeft u die verantwoordelijkheid wel genomen. Dat was op zich heel dapper. Het is een beetje ongelukkig afgelopen. Ja, maar... Nou, zwaar, Kan een keer gebeuren. Maar moet je nu van tevoren al niet zeggen dat als je een bepaald soort omvang niet hebt... dat je dan eigenlijk meer in de oppositie thuis hoort? Dat je zegt, nou, gaan we eerst maar eens een keer uh, nee. helemaal voor onszelf... en dan uh, een compromisloze koers de komende vier jaar, meneer Knops? Nou, het is wel, ik moet zeggen, een oppositie is wel gemakkelijker, want je hoeft met inderdaad met niemand compromissen te sluiten, lijkt het. Uh, regeringsverantwoordelijkheid nemen, daar komt het altijd wat meer bekijken. Maar het gaat in dit land met zoveel partijen, kun je niet op voorhand zeggen van ja, we doen wel of niet mee. Het gaat altijd om de inhoud. Kun je met andere partijen tot een akkoord komen of niet? Ja, en da daar is je uitslag toch bepaald voor. Dus uh, ja, je kunt er heel veel over speculeren. Maar 12 september zullen we weten hoe de, hoe de verdeling is. En dan, ja, dan kan de grootste partij het voortouw gaan nemen. Maar wij zeggen niet op voorhand van we doen niet mee. Of we doen juist wel mee. Dat hangt helemaal af van de uitslag. En kunnen we met andere partijen tot een vergelijk komen? En ja, de vraag is, ben je ook in de positie om als eerste het initiatief te nemen of niet? Ja, dat is dat de vraag af. natuurlijk. Want uh, de ja. CDA heeft een nieuwe koers, een nieuwe leider en waardeloze peilingen. Hoe komt dat nou? Ja, en dan zeg ik al meteen, peilingen moet je nooit verlopen. Ja, totdat ze goed zijn. Ja. Dan, uh, is het, uh, dan gaat er wordt er opeens gevierd. Ja, nou, ik, laat me zeggen, ik ben de afgelopen dagen uh, flink op straat geweest. Ook in de, de warmte. Ik heb ook nog toch wel mensen kunnen spreken die ondanks de op straat waren. En, ja, die mensen, daar zijn er heel veel bij, die weten het gewoon nog niet. Dus die peilingen, ja, dat dat, dat ook zo over neer, dan kun je, kun je geen pijl op trekken. Yeah. En ja, in sommige peilingen, of de, de meeste peilingen, staan wij lager dan wat we nu aan zetels hebben. Dus wat dat betreft is er nog een hele weg te winnen. Maar nee, ik want of, daar... ja, maar dan ja. vraag je je af wat dan het maar effect is, behalve dat het geen effect heeft. Nou ja, kijk, ik zeg al, 12 september is de echte peildatum. Ja, precies. En, en, ja, dat, dat, dat, dat klinkt als een cliché. Ja, is het ook. Nee, is het niet. Want de komende drie weken kan er heel veel veranderen. En nou, het ook, het dank u wel dat u de daarover de... begint. Want, inderdaad, want ja. ik ben ook zo'n... Ik, ik deel dat met u eh, namelijk. Dat ik denk dat er een heleboel mensen... Een ik, geen flauw idee hebben op wie ze nou moeten... Ben gaan. jij het, Jan? Ik ben een mega zweverd, Jan. Oh. Ja, en niet uit principe, weet ik het wel. Maar ik heb dus die tests al zitten doen. En ik zweef de pleuren zo oh. over aan alle kanten. De vraag is dus... Meneer Knops, wa wat gaat het CDA in uw geval... nou naar voren brengen? Waardoor ik eindelijk kan zeggen van... ja. Nou hebben we een coherent geheel. Ja. Hier is een ik club, daar kan ik in. Dit. Ik twijfel niet meer, ik dit geeft de doorslag. Ja, ik democratie. heb alleen maar van, het, het lijkt allemaal. Ik ben, En dan verdiep ik me nog een beetje, meneer Knops. Ja. De helft van Nederland verdiept zich er helemaal niet in. En die uh, weten het ik helemaal het een, niet. En vind het een beetje een, een rare campagnetijd. Ja! Ja, nou, dat, dat is ook zo. Dank je, dat ja, zeggen. Ook. Ja, doe je ja wel het is heel op, het is ja. warm. En de mensen zijn... Uh, sommigen zijn nog op vakantie, anderen <lacht> zijn al terug. Maar zijn nog niet helemaal klaar voor, uh, voor de campagne. De eerste debatten, de TV-debatten gaan komende week plaatsvinden. Dus ja. ik, ik denk dat er dan wat meer beweging komt. Ja, maar, misschien ja. zien we Roemer en Rutte dan ook een keer, hè? Of in een bootje ja. bij Jort Kelder. Ja. Al die mensen die nu wegduiken, dat die misschien ook een keer mee gaan doen. Dat zou ook niet verkeerd zijn voor het echte beeld van de kiezer. Um, maar het gaat om, om programma en het gaat ook steeds meer om... ja, vind ik iemand aardig of niet? Ik merk het ook op straat. Ja. En, um, daar zou het eigenlijk niet over moeten gaan, want uiteindelijk gaat het om de inhoud. Welke koers wil je varen? Nou, ja. wij als CDA vinden in ieder geval... dat we de komende jaren echt een aantal problemen moeten aanpakken. Is wel zo, hoor. Maar kijk, ja. meestal wordt er zo geswapperd op inhoud in Nederland. De 65 blijft 65, drie uur later maakt het ja. geen flik in mijn dan kun je beter ja. een leuke kerel gewoon in een torentje zetten. Dan heb je het tenminste Nou, nog... en sterker ja, Als je denkt van, god, iemand vertrouw ik. Lijkt me een empathische gast. Die, die, die, die doet wat ze best wel vormen. Of het is een of andere enge, enge frik. Wow, dat maakt mij ook wel uit, ja. Ja, maak je mij ook wel ja, uit. Wat we, hoe, hoe, hoe, hoe zien we Buma in dit verband, ja? Nou, uh, okay. Ik vind... Nou, ja? ja, u vindt het natuurlijk een fantastische kerel. Toch? Uh, nou, ik ben benieuwd wat u gaat vragen. Af, maar... Nou, ik zou even vertellen. Ik vind Buma ja? een ontzettende aardige, innemende, amabele, slimme man. Nou, dat is ja. heel wat, meneer Dobbschort, dat. Daar zou nee, je ook moeten serieus. kunnen kapitaliseren. Ik heb nee, Buma een paar keer gesproken. Aardige, aardige kirol. Kirol. Nee, Het is een aardige kiro. Het is ja. echt een aardige kierol met humor en die verantwoordelijkheid neemt. Ja, nee, ik ben er niet mee. Ik ben geen christendemocraat, want ik geloof niet zo in uh, politieke geloof met z'n tweeën. Maar, deze, maar die Buma, dat is een aardige gozer. En, en nou, een uh, slimmerd. Ja. Maar hij is niet alleen aardig en uh, hij is niet alleen intelligent, oh. maar hij heeft ook een plan met Nederland. En... We zeggen, daarom zeg ik, die aardigheid, dat is leuk, want het is altijd leuk als mensen aardig zijn. Ja. Maar uiteindelijk gaat het om de inhoud. En de inhoud is dat we uh, dit land uh, de komende jaren uh, moeten hervormen... om uiteindelijk te voorkomen dat we de generaties na ons belasten met alle mannen Zo is dat. Dat is die, die, en die wat, wij veroorzaken. Precies, en wat moeten we dan moeten voorkomen? Dat het rode tuig hier de baas wordt. En dan, en dan zegt, uh, zegt die oud-mauwist, hoe heet die, die, die, die Emile Roemer, die zegt... Over my dead body. En ja. binnen twaalf uur zegt hij, ja, het was alleen maar een statement. Moet, on, moet dat nou onze premier worden? Ja, dat vraag ik me ook af. Nou, me me zeggen, wat mij betreft niet, maar ja, dus, dat zal, zal geen verrassing zijn, maar uh, nee, ik vind dat ook absoluut onverstandig. Want op het moment dat je, uh, zeggen, dat je die onzekerheid laat bestaan, zie je meteen dat de financiële markt reageert, dat de rente oploopt. En sterker nog, als een roemer in het torentje zou zitten, dan zou die markt nog een keer uh, gaan uh, reageren en dan betalen met z'n allen veel meer rente. En dat wil ik niet. Ik wil geen mogen betalen om zoveel mogelijk te kunnen doen. Ook voor de plannen die onder andere de SP wil uitvoeren. Ja, nou, willen wij allemaal, maar geef nou eens één ja. killer argument waarmee we de CDA-campagne hier en nu een kickstart geven. Nou, die campagne is al begonnen, maar ik zeg wel, CDA samen kunnen we meer. Dat is uh, niet alleen de overheid, niet alleen alles terug laten vallen op het individu. We zullen samen in de samenleving dingen moeten doen en dan kunnen we meer bereiken. En dan maken we echt een verschil tussen sommige partijen op links en andere op rechts en uh, daar staan wij voor. Nou, hartstikke goed. Ik hoop dat u veel succes heeft. Komt u nog een keer langs in de studio, bij ons? Absoluut. Laten we snel een afspraak maken, lijkt me zelf. U staat op plek 4 binnen het CDA? Ja. Nou, gezien de peilingen komt u dan wel in de kamer. Ja, daar vertrouwen we Uw baantje is bij deze zeker, dat is ook wel prettig, Gelukkig. Dan zien we elkaar binnenkort weer. Hartstikke gezellig. Slaap lekker, meneer En Sterkte. met de kwantie. Daar. Oké, daar dan. Het Haagsgeluid. De liefdespanter is een solitair dier. Altijd op zoek naar een, een lekker stukje vlees. Maar eenzaamheid knaagt aan hem. Dagboek van de liefdespanter. Als ik het goed heb, zijn er momenteel in Nederland... zo'n 2,7 miljoen eenpersoonshuishoudens. Ik begin hier even over omdat ik de afgelopen vijf dagen... ook een huishouden heb gevoerd... Mevrouw Heemskerk was met de kleine naar Spanje. De twee oudste kinderen bij hun moeder, dan wel in de studentenkamer. En ik dus thuis alleen, nou ja, met Kees de Kat. Ik kom er maar direct mee voor de dag. Ik zie dus niet in wat er zo leuk aan is, dat alleen gaande bestaan. Ik hoor telkens mensen juichen dat ze zo reuze happy single zijn. Dat ze zo lekker genoeg aan zichzelf hebben. En een mooi boek natuurlijk. En is geen ander nodig om het geluk te vinden. Nou, mijn lekt sterk. Ik zat in elk geval binnen drie dagen op een dieet van Bruce Willis, Sylvester Sloan en de X-Men. Met dank aan RTL 7 en film 1. Ik heb een dag Chinees gegeten, een dag hamburger, twee dagen buiten de deur en één dag barbecue met een collega en zijn vrouw. Overdag weet je, dan gaat het nog wel. Dan kun je werken, lezen naar buiten gaan om een boodschapje of voor mijn part een hobby. En s'avonds was het lastig kun je afspreken met vrienden. Maar ja, die vrienden die hebben dus wel een leven. En die vinden het één keertje leuk om met jou... net als vroeger tapas te eten en vuurwater te hijsen... en daarna een afzakkertje bij de nachtclub met de animeermeisjes. Maar geen twee keer. En als je niet veel vrienden hebt... dan ben je er in een week of twee wel doorheen. Kun je achter de wijven aan, maar dat is ook geen feest. Jij bent namelijk te gretig en dat voelen ze. En als ze dat voelen, dan willen ze niet. Of wel, maar dan is er een steekje aan los... en loop jij binnen de kortste keren straatverboden uit te delen... aan hysterische laatste kansers die je maar één enkel keertje aan de land hebt gekregen. Maar het ergste zijn de nachten. Als je je afvraagt hoe je in godsnaam... achter op je eigen verbrande rug moet smeren. Waarom je niet om tien uur in bed zou gaan liggen, omdat het weer snel morgen wordt... en dan ontdekt dat je alleen in bed de meest duivelse vorm van eenzaamheid voelt. Geen warme billen die vanzelf naar achter drukken als je de zachtjes over haait. Niemand die vraagt of er wat is als je tot en dorstig door de nacht dolt. Niemand die het een reet kan schelen, al word je nooit meer wakker en sterf je eenzaam in je bed. Even een boodschap aan mijn vrouw Hemskerk. Schatje, kom gauw naar huis, ik mis je. En een boodschap voor alle happy singles out there. Doe niet zo moeilijk. Zoek een gezellig iemand om je leven mee te delen. Alles is beter dan het gekloot in je eentje. En samenwonen is ook beter voor milieu en economie. Daar! Dagboek van de liefde Spalter. Ja, je kan nu gratis bellen met 0800 1121 om je mening te geven over de navolgende stelling. Nederlanders moeten eens ophouden met zeiken over het weer. Nou, we ga lekker bellen zo, 0800 1121. de lijnen zijn open. En wij gaan ondertussen verder met het volgende. Niet alleen in de stad is het moord en doodslag, ook in de provincie maakt met elkaar af voor het minste of geringste, Jan. Zo ook in Drenthe, waar zich een ware oorlog afspeelt tussen een hunebedcentrum in Borger en een hysterisch vrouwtje. Ja, Rem van de lijn. Ja. Hele goede nacht, kinderhistorica Veronica Veen. Dag, jij ook goede nacht. Dag, dank wel, voor... Veen. Jan Heemskerk is er ook. Zeg, um, wat we ervan begrijpen is het, vol is het volgende. U heeft het Hunebedcentrum een graanspieker cadeau gedaan en legt u ons eerst eens even uit als randstedelingen wat het eigenlijk precies is. Nee, nou, ik heb het bepaald niet kort op gedaan. Laten oh, we dat even voor. Nou, daar gaan we al. Oh, nou, de... <laughs> ja, ja. Hebben we he, he, he, he de eerste ruizel op de lijn. Precies, nou legt u het maar even heel rustig aan ons uit. Want de, wat is en, het? En... Ja, het? Het is eigenlijk een, een proef. Een, een graanspiekertje is eigenlijk een, een klein opslaghuisje. Oh, ja. Ja. een soort mini-huisje oh, ja. waar je eigenlijk je uh, ja, alle producten van het land in opslaat. Nou, is niet enig. Doe het eens vroeger bedoelt u natuurlijk hè? Ja, vroeger. Ja, Het is precies. dus uit de hunebedtijd uh, ruim 5000 jaar geleden. Dat ah, is al huisjes waar je graan en overige toebehoren ja. in opsloeg. Dus dat, okay. dat, ja. is dat oude, oude schuurtje, die graaspieker, die heeft u ooit bij dat hunebedcentrum in Borgen neergezet. Niet gratis. Nou, nee, het is eigenlijk uh, hmm. tot stand gekomen dat ik subsidie heb gekregen van de culturele gemeente Morgen-Odoorn. Ah. Okay. Dat was een provinciale subsidie, per uh, ja, stad zou dat moeten yeah. gaan. Of ja, het moet dat moet toch erger zijn? Heen. Ja, het moet toch ergens heen. En, dat was, uh, en daar heb ik een deel van gekregen om een proefproject neer te zetten. Ach. Onder andere die graanspieker. Ja, nou ja. ook heel veel onderzoek. Er zat heel veel onderzoek aan vast. Ja, natuurlijk. natuurlijk. wel een beetje net... Ja, de net, oude Hunebedhuisjes. Ja, natuurlijk. Ja, ja, je zet je natuurlijk niet de graanspieker neer met de meest moderne technieken. Er moet, er moet echt een echt officieel nee, graanspieker zijn. Ja, uit. precies. Moet, het moet kloppen. Nee, ja, het natuurlijk. is ook helemaal uh, zonder enige spijker uh, gebouwd. Hartstikke leuk. hout, is helemaal van neem, helemaal met, met, met neem, en uh, stro. Heeft ja, het. en wat wilde u het geval? U heeft het uh, mooie oude schuurtje weer opgehaald. Nou ja, het is van mij gewoon. En, uh, ik heb nee, nee u heeft de, het is van de gemeenschap toch? Nee, wacht even, Jan, want daar waren we dus met mevrouw nee, nee, nee, nee. ik, de... ik heb de gemeente gekregen. <laughs> ik heb de, van de gemeente de subsidie gekregen. Precies. En dan, uh, dan, en dan is, is het van het u. Van mij. Ja. Oh ja, ja ah? dus als, als, als, als ik, zeg maar, als, als ik zeg maar een voetpad voor roodharige vrouwen bedenk. En, en de gemeente die geeft mij daar een anderhalve ton voor. En dat pad wordt neergelegd. En op een dag denk ik, nou, ik vind het eigenlijk wel goed zo. Dan kan ik dat pad meenemen, omdat het dan voor mij is. Ondanks dat de subsidie van iets anders, uh, van iets allemaal, ja, iemand anders we komt. We hebben het toch helemaal niet nee, over ja, een voetpad met... Nee, zo Sorry. ligt dat, niet. Nee, dat niet. Dat is een beetje te oh. ingewikkelde. Dat ja. oh, ja. vind ik ook ja. een hele ingewikkelde ja, dat was heel moeilijk. Maar ik het ja. gewoon nog ja. even aan u vragen. U heeft dus die graafspieken aan neergezet die u heeft gebouwd, in elkaar gezet, zeg maar, geknutseld van subsidiegeld. Nou, en, en, en, en, en dat heeft er jarenlang dienst gedaan als een waardevolle aanvulling van het, het cultureel hunebedaanbod, ja. toch? Ja. Nou, kijk, het, het zou een echt waardevolle aanvulling ge, geweest zijn. Oh. Als het gewoon naar, naar behoren gebruikt zou zijn. Ja. Maar het is dus verplaatst zonder mijn toestemming verplaatst. naar de parkeerplaats. Nee, naar de parkeerplaats? Waar het het ja, hoort toch de naast een hunebed? En ja, dat, daar stond het dus eigenlijk. Werd u wel serieus eigenlijk... genomen met uw graaspiekertje daar eigenlijk door die gemeenteborger? Nou, door het Hudebidcentrum in elk geval niet, nee, dit, nee. Want het was al eigenlijk van tevoren... was al het plan bij de heer Heijn Klompmaker, de ja, directeur. Meneer Heijn Klompmaker, als u dit hoort. Verduig. Tuig! Volg. Ja, ja, ja. Ja, nee. ja. Hij zit nog uh, kennelijk in het buitenland. Oh, ja, dat heb je vaak, hè, met de met, met, met jufters. Ja, waarschijnlijk... Met die, uh, die hoogte wordt ja. Een soort geld wegsmokkelen, zeg ik. Ja, ik denk het ook. In, in een graanspikker. Ik denk het de... ook heel vakantie hoor. ook oh, nou, nee, dus... dat uw prachtige graag, gesubsidieerde van wilgetenen in elkaar... Nou, maakte... Je moet je ook wel voorstellen dat ik heel veel gedaan heb. Ik heb nog 2000 euro bijgelegd van eigen geld. Alsjeblieft. Ik heb, er, ik heb er geen enkele cent aan nee. ik heb daar wel met. Ik heb het ook niet alleen gedaan. Ik heb de beste bouwers van de... Bob. Ja, van de prehistorische bouwwereld, die hebben er eigenlijk aan gewerkt. Ik nou, maar maar u zo... zegt dus eigenlijk, ik, ik heb hier een heel bloedserieus project ja. gesubsidieerd. Ja, weer... Ik heb er 2000 euro van mezelf zitten. De beste mensen zijn aan het pas gekomen en ze donderen ja. het zomer op de parkeerplaats. Dat pik ik niet. Zo is het gegaan. Nou, dat pik ik niet de parkeerplaats. Daarvoor is het dus niet gebouwd. Nee. En ook werd steeds een soort klimrek, fietserrek en weet ik wat van ja, uh, ja. voor gebruikt. Nou, en ik heb zelfs gehoord dat er, uh, de plaatselijke meisjes in Borger daar hun uh, machtigheid uh, in hebben verloren. Echt? Ja, in dat graanspiekertje nogal een, als een soort, ja, soort, soort, soort wipafwerk, wip wipperplekje. Een, een stopje hun nou, in mijn. Dat uh... was, nee, dat was niet zo ontzettend oh. mogelijk. Je kon er niet zo makkelijk in, hoor. Oh ja, dat maar zijn mijn je vrouwen vandaag. Het lijkt op latere graanspiekers, zeker uh, ja. in ja. de ijzertijd. Ja. Ja. Dus die waren heel groot en dat waren eigenlijk nou, bijna jongens. huizen. En daar waren de. Uh, de twee huwbare meiden werden daar ook letterlijk in opgeslagen. jij ja, ja. Ja, denkt dat je ja, gekke dingen nee, zegt. jij maakt flauwe nee, nee. grapjes. Nee, maar in de ijzertijd <acht> deden ze het Z -Z -Zal wel. Zou he? wat vertellen? Jij denkt dus dat ik flauwe grapjes <laughs> maak. Ja, je maar dit is gewoon nee, ook nee, een historicus Ja, vrij ook, hè? nee. is heel patriaal. is ook historicus. Dat is wel heel patriaal, hè? Maar mevrouw Veen, er is nog een probleempje. U heeft dat ding weggehaald. U zegt, de grauwspieker. Wacht, wacht, wacht. Jezus, sorry Jan. De politie ja, heeft dat ding nu weggehaald. Nee, u heeft dat ding weggehaald. De politie is op zoek naar u en hij staat op Marktplaats. Dat is gek hè? Marktplaats? Nee, volgens mij is dat een grapje. Want die Wolters zei op een gegeven moment. Ja, zo duikt hij nog op op Marktplaats. En iemand heeft het toen op Marktplaats gezet. Dat is oh. een tegengrap. U niet? Nee, nee, ik zou niet weten hoe je dat moest maar doen. Maar bent u nou ondergedoken voor de politie? Dat horen wij ook. Nee, ik ben helemaal niet ondergetoken. U wordt wat? wel gezocht door de politie. Toch, wegens diefstal van een graan nee, maar, nee, nee, nee, nee. Dat is dus... Uh, kijk, kijk, ik ben eigenlijk uh, gecriminaliseerd. Maar ik, uh, ik ben de eigenaresse. Ik, als ik de eigenaresse ben, dan kan ik moeilijk iets stelen voor mezelf. Nee, precies. Nee. Dat, dat feit, als, als, als men uw geschenk niet waardeert... dan behoudt u zich het recht voor, zegt u eigenlijk... om dat gewoon weer weg te halen ik en zeggen... dan zit ik liever in de achtertuin. Geweest. Het is natuurlijk nooit een geschenk geweest. Het nee, is nooit voor mij precies. Inbruikelijk. Ja, hé, hey, en die subsidie: hoeveel geld was dat nou? Nou, het was een, een zesdelig project en uh, ja. dat was dus onderzoek, reizen in het buitenland, allerlei contacten met ja. buitenlandse archeologen. Ja. Want in Nederland ja. hebben ze dit torrent gedaan, nee, aan, nee. Op, op, nee. Ja, tuurlijk, ze reisjes uh, bij. Een muziektheater, ja. een tentoonstelling, ja. hele documentaat. Ja, ja. Nou, het is niet niks. Nou, ik denk dat we het al voor een tonnetje hebben en, al, hè? En voor onderzoek en, um, nou, je noem maar ik heb ook nog twee jaar in EES gewoond. Dat heeft me alleen al 15.000 euro gekozen. Ook nog even twee jaar nou, in EES gewoond. Ja, dus en dus toch een biertje die, ja, erbij bier. af en toe. Eten, drinken. Huh? Jouw ja, ja, ah, probeert een beetje op te tellen. Maar hoeveel ja. was het? En ik heb De subsidie was ruim 6.000 euro. Oh. Nou, ja. dat heeft u zuinig geleefd. Dat wil ik dat zeggen. Dan mogen we toch mevrouw Veen hierbij ik heb, ik complimenteren. Heb leven. Ik heb alleen deze projecten kunnen doen. En uh, twee jaar werk verricht voor niets. Ja, en maar, nog nee, nee voor niets. Want het graalspiekertje staat nu in uw achtertuin. En de gemeente Borger is boven. Achtertuin. Nee, Waar is hij dan? Niet. Heeft u hem verstopt ergens? Nee, hij is altijd opgedoken. Hè? Hij, hij is ergens uh, gestald geweest. Nou. En, uh, hij is en weer toen, uh, nu is hij door de officier van justitie ook nou. geëist. Nou. Terwijl ik kan bewijzen dat hij van mij is. Ja. En het Hunnebedcentrum zegt nog vandaag, en het is op RTV Drenthe terechtgekomen: dat is een, uh, uh, hoe noem je dat, een persbericht van het Hunnebedcentrum... Ja. De graanspreker van het Hunnebedcentrum... Uh, enzovoort staat ze nu daar en daar. Yeah. Dus hof. En, uh, en, en ik ben nu opeens, uh, ja, ik vind dat niet erg, gedegradeerd tot kunstenaar. Nou, niet ik een wetenschapper ja. ben, maar kunstenaar En niet alleen kunstenaar, hoor, noemen ze u. Want uh, wij zijn erachter gekomen dat ze u, dat u ook heks noemen. Oh ja? <laughs> ja, Dat, dat zou wel. De graadspieke heks. Dat hem wel eens noemen. Ja, zo, ja, nou de heks van Borgen. Maar bent u, van, uh, bent u ook een heks? Nee, te, nee, en zeker niet in die vorm. Zeggen, nee, nee, ja, Jan, dat Nee, Jan, ik denk dat je nu uh, niet alleen aan het traumatiseren bent, maar ook aan het stigmatiseren en het demoniseren. Ja, ja, ja. Die mevrouw heeft uh, vrouwen gepleegd. de nee, hele tijd al handig. Ik bedoel, ze schreeuwt er graag overheen. Maar dit is gewoon uh, subsidiegelden achteroverdrukken. Ja, ik zie het ja, is is anders. Uh, ik hoor nee, nee, toch anders. Uh, ik neig toch heel nee. erg aan de kant van mevrouw. Ja, ja dat zou wel. Dat nee. je man, niet heb, maar deze mevrouw heeft gemeenschapsgeld gedrukt. Nee, ik niet. Ik heb alleen maar toegedra uh, toegedragen. Ja, toegedragen. En het bouwtje was bedoeld om educatieve activiteiten... Ja. Zes ruggen belastingpoed als, als, als ik u was, stak ik er eigenhandig de brand in... en zei ik tegen de gemeente Borger, jullie kunnen het lazer eens Hallo, krijgen. Dat zou ik doen. Zes ruggen belastingpoed ja, dat in. Dat is wel wat, zie uh, je, niet in de vik, ik kom op? zeggen. maar dat is, Daarvoor heb ik het niet gebouwd. Ik heb met heel veel liefde gebouwd. Ja. Nou, en het is een heel mooi huisje. Iemand heeft het ook gezien over de weg en hoe hij dat beschrijft. Hij oh. zegt, goh, wat een lief huisje. Een leuk huisje, voor een heel leuk voor mijn kleinkinderen. Sorry, nou, voor dat is ook vijf. nog een idee. Als u nou het gewoon zullen we het te koop aanbieden. Dat we gewoon met, ja echt kun je uh, een mooie, nee, ja, oh, nee, ja, nee. Oh moet. Ja, nee, Marjan. <laughs> Ik kan het niet bijna <laughs> ja. niet meer volgen hoor, sorry. <laughs> nee, dat, dat zeggen de meeste mensen die op het punt staan de gevangenis in te gaan. Ja, maar maakt het uit. U bent kunstig in Wat maakt het toch allemaal uit. Mevrouw Veen, het was een genot en een voorrecht om de telefoon te mogen hebben. Ik wens u zeer veel plezier in de gevangenis- Succes ja. met de graal, Speaker. En misschien kunt u dan nee, zeg maar in plaats het is van. Ik ben uh... helemaal niet in de gevangenis. Nee, nee. Nou, dat, dat, dat zeggen er ook meer. Dat he? zeggen er wel meer mensen. Maar uh, <laughs> misschien kunt u dan geen wasknijpers in elkaar de draaien. De de de maar de kleine. Machtsvertoon en wraakstuk Kijk, wat hier over speelt. Is hè? dat nou in Borger wel vaker zo trouwens, dat machtsmisbruik? Waren vroeger heel veel foute mensen in Borger? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar het lijkt er wel op dat het museum daar toch wel toe in staat is. Ja, mevrouw Veen, wat kan u rotten, rotte joh Ik heb er een heel slecht gevoel over. Maar goed. Dank u wel voor de bijdrage. ik heb het vervoelen over de Stichting. Ik vind het heel raar volk. Maar goed. Stenen. Ja, stenen tijdperk. Dat is het. Nou, mevrouw Veen, pak een beetje tante antegreet. stenen stenen tijdperk samen men dit soort dingen niet meer. Wel ja, natuurlijk. Zit u een beetje rond de overgang qua leeftijd? Nou, dat nou nee, maar omdat om de overgeven. meeste vrouwen dan een beetje opgewonden raken en snel boos ja, Wat, wat, wat, wat zie je daar? Nou, nou, ben je ook raken? nog seksistisch bezig. Nee, ik niet Mag ik mijn verontschuldigingen aan? Uh, helemaal de verkeerde kant. Laten uh, kan we er maar vlug mee ophouden. Dan ga ik hem met elkaar rossen hier. En ja, doe dat maar. Zal ik het <laughs> doen? He? Gewoon een hele tijdperk aanpak. Ik, ik geef hem een map voor zijn graanhuisje. Mevrouw Veen, ja. hartstikke bedankt. Nee, tot ziens. Tot ziens. Dag. Dag. Dag. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Eindelijk is het dan een tijd lang lekker warm weer. Eindelijk is het echt zomer. Eindelijk geen regen of 14 graden. En wat gaan we dan maar doen in dit verwrongen land? Juist, zeiken de hele dag door klagen over de hitte, de zon, het verbranden en de droge tuin. Kom op, mensen, hou er alsjeblieft weer op. En dus, bel gratis 0101121 en geef je mening over de stelling: Nederlanders moeten eens ophouden. Met zeiken over het weder. Dan nee, heb je lekker lullen, maar ik was gisteren op de boot. En ik heb dus zo ontzettend mijn rug verbrand, Jan. Jan. En dan was ik alleen thuis ook nog. Dus ik kon niemand komen mijn rug masseren met afstand. Nobody afgezonden. cares. Ludico! Oh, Goeiedag. Ja, ja, ja, ik ben, het, uh, nee, ik ben het niet mee eens, joh. Van mij mag iedereen klagen. Is toch normaal? Het is of te warm of te koud. Het is nooit precies, precies, weet je, dat je gewoon naar buiten gaat en dat je denkt van, hé, hey, heerlijk. Nico, heet jij echt Nico? Ja. Wat dan leuk. Ben je aan het werk? Nee, nee, nee, ik ben, uh, ja, ik kom net uit Maastricht, dus ik heb die hitte gevoeld vandaag, joh. Ik ben helemaal uh, high geworden. Ik zal wel dus behoorlijk... Uh, behoor was je haai ook nog in de hitzijde dan ja, wat doen? Je, je, je, die hitte joh. je rijdt die hele van alles begint een beetje te gisten zo ze snel weg. Oh, oh ja, goed. Hé, hey, ja, uh, ja, ja, ja, ja, nee, maar ja, is ja, Wat een geleuter. Nielsy! Hé, goedenavond, Janne. Hele goedenavond, Nielsie Hé, nee. goede goedenavond, Janne Roos. Ja, ik heb vorige week niet gebeld, maar uh, hoe was de vakantie van uh, Heemskerk? Ja, nou, uh, hartstikke goed. Warm. Was het heel warm. Was het echt heel erg warm. Beetje te warm, ja. Heel warm. Nou, ja, ik ben lelijk. verbrand ja, op ja. het strand. Het water was zout in het strand. En het ergste was, er was een toiletblok waar mannen en vrouwen ja. tegelijk in moesten. Dan zit je dus te kakken en dan staat er zo'n oh, vrouw naast zo, je ja. met toch. Dat is helemaal niet goed. Maar dus, ik ben blij van. Maar, uh, zijn je tandjes ook even hè? Ja, ik heb geen Hij jou, uh, de nou, bedreiging. Hij is jouw bedreiging. Ik weet wel wie Niels is. Ja, ja, nee, het is geen bedreiging. Ik vraag alleen eens tandjes zijn erin gebleven. tandjes zijn erin gebleven. Ik heb het heel netjes gedaan allemaal. En, en uh, ja, nee, heel goed. Ja. Dus ja, ik hou het ja, zo. maar is over de stelling. Ja, graag Niels. Dat is natuurlijk uh, helemaal Hoe nou. Iedereen nog wat te klagen worden. Hè. Kijk, vorige week nog was er een aardbeving geweest in, uh, in Groningen. Dan bouwen ze het zat te zeggen. Van, nou, ik wil wel eens een aardbevingtje meemaken. Dan uh, gaan ze lopen janken op in huizenpijn ja, ja, ja. Is Wat een geleuter. Toch altijd een jongen met leuke inzichten, die Niels. Ik versta, Kees. ik versta het niet. Dag Janne. Hi Kees, hi. Oh, ik heb even niet gebeld, maar uh, ik moet altijd een paar maanden bijkomen als ik jullie gesproken heb. Oh, waarom heb nou, mij? Hoe, hoe kan dat nou? Maar ik luister heel graag naar het programma, want uh, dit is echt goed, want... Je hebt ook gewoon totaal geen intellectuele dingen op zo'n avond. Nee, dus dat is gewoon lekker om uh, naar zo te praten, Zo is verhalen, het. Weet je zeg, pardon. We hebben, we hebben zitten luisteren naar de campagneleider nummer 4 op de lijst van d 6 een maar het wordt ook een klein beetje saai hoor, moet ik eerlijk oh. zeggen. Ja, en, uh, Je hebt gelijk hoor, Kees. Was je wel blij met de mevrouw met het graanhuisje? Ja, dat vond ik leuk. Mevrouw oh, vond ik sterk, je. sterk ja. tegen ja, je. Ja, hij vond je sterk, je. sterk hè. Nou, Kees. Vond ik leuk. Morgen weer hè. Ik vind het wel lekker, als het een beetje laat is, is het toch wel lekker om buiten te zitten. Vind ja, ik. zit lekkere. je buiten, Ik klaag niet. Ja, ik klaag niet, hè, Kees? Ik klaag niet, hoor. Nee, je hebt net wel een beetje over ons geklaagd, Keesy. Ja, maar dat, dat, dat mijn man, dat zeg jij allemaal zelf niet, Jan Roos. Ja, je hebt gelijk ook, Kees. Ja. ja, maar ik hou wel van je. Oh, ben je, oh, ben je voor Potenstein, Kees? Nee. Of een oh, je puur platonische. Een zo. Nee, het is een hele lekkere, bello, ja. zomaar buiten. hij bij klinkt toch heeft. een beetje als een hecht, of niet? Vind je? Ja, een beetje. Ja. Ja. Oh, ja, ik ga je piso niet te klinken, ja, ja, ja, ook ja, jij ja maar jongens, ik waardeer even... jullie heel erg. Ik vind het echt een programma op zondag. Ah, mooi, Kijk, Dankjewel. Zijn de, we zijn er dankbaar voor. Wat een geleuk. 0 101, als je wil reageren op de stellingen. En oh. Nederlanders moeten eens ophouden met een gezeik over het weer. En we gaan even naar Urželpie. Ja. Hij ja. bedoelt jou, hoop denk ik. Ja. Jullie hadden het over een lekker kontje en een torentje. Echt waar? over Oh! Nee, Omdat de inhoud toch steeds anders. Nou, uh, dan is er maar één oplossing mogelijk. En dat is uh, om belangrijke zaken te laten beslissen door referendum. Het lijkt net uh, Radio Oranje, dit. Nou, ik, ik, het ontgaat mij enigszins wat lekkere kontjes te maken hebben met... Hallo, hier Engeland. <laughs> nee. Ik heb een belangrijk bericht voor de inwoners van Holland. Ja, op? want ik snapte de vraag over het weer niet. En daarom denk ik van, uh, ik nee. laat het hebben over uh, nou, de ah, politiek. Je pakt ja, de gelegenheid ja, even op. om over de politiek te praten. Nou, dankjewel. Jij hebt uh, aan ons gemeld dat referenda de beste manier is om de democratie stalen te houden. En daar hey, laten we het van nu even bij. Nee, ja. ja wel. Ik eh, dag Joop. Ja. Uh, uh, dag, Joop. Uh, uh, dag Joop. Wat een geleuter. Ja. waar de hel is Japie de Groot. geef flauw idee, maar ik weet wel dat we Jasmine hebben hangen. Uh, ja. Hey, een meisje! Ja. joh. Ah, ja. Jasmine. Jasmin. Ja, Roos, ik ben uh, verliefd op jullie uitzending. Ik wacht met altijd, uh, ja, iedere zondag, ik moet denken uh, aan middernacht, moet ik gewoon uh, naar, jullie, uh, naar jullie uitzending uh, luisteren. Ik luister, ik vind het een beetje, ik uh, hoef niet te klagen over het weer. Ik kom uit Sicilië en soms ik heb het idee, ja, door het koude weer moet ik terug naar Sicilië. Maar nu, het klimaat is mooi. Ik blijf hier. En ik wil graag zijn wat meloen en watermeloen. Hé, hey, uh, Jasmin. Wel goed zijn. Dan stil. Komt... Ik zit ja. luisteren, hier, Jasmin. Ja, maar die komt uit Sicilië en vraag ik mij, hoe oud ben je? Ik ben hoe oud? Moet je raden? Ja, uh, 43. Ja. Ja, door mijn stem. Kunt u uh, raden hoe oud ben ik? Dat heb ik toch net geprobeerd? Ja, Jan zei 43. Of wilt u dat ik het ook doe? En doe jij mee, ja, Jan. ik ben 38. 38 oh, en, en uh, prachtige leeftijd. En, en mag u er nog wel zijn voor uw leeftijd? Laat het zo uh, vragen. Bent u ook ontzettend knap om en, te zien? En uh, uh, heeft u geen moeite met de dikke blonde mannen met de bril? Nee. <laughs> nou, dan gaan we hier afspreken, Jasmin. Nou, well, Jasmin, laten je tieten nog eens zien. Wat een geleuter. Oh. Echt, we hebben één keer, ja, één keer hebben we een vrouw aan de telefoon. Nog wel één uit Sicilië met een allercharmant accent. Die ons ook nog leuk vindt. En wat zeg jij, Jasmin, Jasmin, laat je Tieten nog eens zien. Over Tieten nog gesproken. Volgende week jongen, hebben we weer jongen, een politicus, Liever gezegd, een ka. Uh, want uh, jongen, je denkt, uh, jezus, wat veel van die gasten uit de politiek bij Echt Jan. Ja, maar het is verkiezingstijd, mensen. Volgende week, Janine Hennis van de VVD. Jongen, het liberale geweten tenminste, tot voor kort. Jongen, en we gaan eens haar aan de tand voelen. Gast, Dank jullie wel voor het luisteren bij Echt Janne. Tot volgende Doet week. Kusjes, de groetjes, L. de wassel. L. L. L. En zeg ook eens wat, Jan. Ja, ik haat je. Doei! Jasmin. Dag. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Kees, welkom. Dank. Mogen we Kees zeggen trouwens? Oh, uh, meneer Van der Hoeven, welkom. Meneer Van der Hoeven. Dank, dank. Ja. En Kees is wat mij betreft goed. Ja, Dan ben, ben ik, meneer Roos en dat is meneer <laughs> Eemske.